Griekenland moet veel sneller hervormingen doorvoeren om de financiële doelstellingen te halen, zegt het IMF. Het programma ligt nu wel op schema, maar dat blijft niet zo als het tempo niet wordt opgevoerd. Het IMF zegt dat er fors moet worden bezuinigd en dat de belastinginkomsten omhoog moeten. Om daarbij een grote stap te zetten zouden overheidsinstellingen moeten worden geprivatiseerd. Dat kan Griekenland 50 miljard euro opleveren. Het weer vannacht in het midden- en zuiden regen, en het noorden is nog droog. Later ook daar regen en kans op sneeuw. Overdag af, af en toe regent wordt 3 graden in Groningen en 12 graden in Zeeland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, in aanwezigheid van koningin Beatrix is vandaag in Amsterdam de Nieuwe Liefde geopend. Een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Het is een prachtige naam, de Nieuwe Liefde, en ook een mooi initiatief vind ik. In een voormalig wijnpakhuis dat later dienst gedaan heeft als een parochiehuis... en dat nu helemaal is verbouwd en maagdelijk wit is, is dat centrum Gehuisvest. En de Nieuwe Liefde is een initiatief van dichter en theoloog Huub Oosterhuis... Maar hij heeft dat natuurlijk niet helemaal in zijn eentje gedaan allemaal. Een andere drijvende kracht achter dat centrum is cultureel antropoloog Geeske Hoving. En die is vannacht te gast in Kaaseluna. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe was het vandaag? Want de koningin was er uh, en ze was niet de enige koninklijke gast. Uh, was het een mooie opening? Het was een waardige opening, kan ik Waardig. zeggen. Waardig? Ja, dat, dat wordt het toch al Klinkt gauw een als je koninklijk schaai. bezoek uh, krijgt. Vind je dat saai, Klinken? Ja, nou? Beetje. Ik, ik was, wij waren natuurlijk allemaal heel vereerd... dat zij tijd had vrijgemaakt om, uh, om bij ons te zijn. En dat maakt wel dat er tegelijkertijd wat meer spanning voelbaar is... bij de mensen die het zo allemaal organiseren. Maar het maakt ook dat er ontzettend veel extra publiciteit door is. Er waren heel veel fotografen en mensen van allerlei media... die daar aandacht aan besteden. Ja. Maar los van die dingen was het inhoudelijk gewoon een hele goede middag... die echt vlekkeloos... Ja? Is. Ja, ja, dat was echt wel heel fijn om te merken. Maar hoe reageerde de koningin op wat ze daar zag en beleefde? Nou, ik heb haar niet achteraf gesproken zelf... maar ik heb begrepen van de mensen die dat wel hebben gedaan... dat ze, uh, ik weet niet of dat echt haar eigen woorden geweest zijn... maar dat ze had gezegd dat ze het in één woord super had gevonden. Ja? Nou, dat zijn niet echt woorden die ik bij de koningin zou, uh, zou horen... maar dat maakt wel duidelijk super. dat ze zich volgens mij... en dat was ook wel merkbaar... Um, op haar gemak voelde. Ja? Dat het een plek was waar ze zich mee kon identificeren. En waarom heeft ze hier eigenlijk tijd voor vrijgemaakt? Nou, kijk, ik, ik weet niet of dat bekend is bij mensen... maar uh, prins Klaus en Huub Oosterhuis... Ja. hebben een hele bijzondere verstandhouding gehad. Hij heeft gesproken, he, Huub Oosterhuis, ja. op de begrafenis. E exact, exact. En hij heeft ook een psalmensymfonie geschreven... die aan hem is opgedragen. En dat is uh, een aantal jaren geleden in de Rode Hoed uitgevoerd. En daar was de koningin ook bij aanwezig. Dus er zijn meerdere gelegenheden waarbij zij elkaar treffen. En uh, dit was er ook zo één. En daar wilden zij dus toch echt wel heel graag tijd voor vrijmaken. Ja. Dat, uh, wat bijzonder is. Ja, ik kan me voorstellen. Goed, wij gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de nieuwe liefde. Ja. Ik vind het echt een briljante naam. Maar <laughs> het, er was al een gebouw dat Porogeljuis heette. De liefde, hè? Ja. Dus jullie hadden het al een beetje cadeau gekregen, die naam. Een beetje wel. Maar, uh, nou, is toch mooi meegewerkt. Uh, even naar het antwoordapparaat luisteren. Gisteren ingesproken door Lex Bolmeijer. Er is één nieuw bericht...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 Uh, een beetje verloren gaat, en dat betreur ik zeer, is de, is de, de narratieve cultuur, dus de vertelbeschaving. Vertel, ja. uh, je hebt in, waar ik vooral onderzoek heb gedaan, Ghana, een hele sterke cultuur waarin de, de ouderen onder de mangoboom de grote verhalen van voorouders doorvertellen aan hun kinderen en kleinkinderen. Ja. En dat is nou eens iets waarvan ik het gevoel heb dat die kleinkinderen dat, dat niet meer zo heel erg wordt overgenomen, dus dat die verhalen misschien verloren gaan. Heb je daar veel, veel voorbeelden van meegemaakt? Ja, nou heb je dat, vaak onder zo'n boom gezeten? Ik heb wel met enige regelmaat onder zo'n boom gezeten. Ooit volg ook? Nou, dan heb je natuurlijk aanvankelijk wel tolken nodig. En de verhalen heb ik nooit helemaal letterlijk kunnen verstaan. Maar er zijn ook wel, een aantal mensen hebben me ze gewoon wel eens naverteld. En dat zijn zulke bijzondere verhalen die, wat mij betreft, ook veel meer aandacht zouden mogen verdienen in de westerse beschaving. Ja. Als je dan het toch over beschaving hebt. Ja. Dus dat, nou, ik hoop dat dat niet verdwijnt. Nee. Maar dat is niet echt een. Ja, het is geen beschaving die verdwenen is, in ieder geval. Maar kun je, noem je dat een beschaving? je hebt een heel mooi spreekwoord in veel uh, West-Afrikaanse landen. Dat gaat over grenzen heen. En dat zegt. Als een oude man sterft, gaat er een bibliotheek verloren. Ja. Dus er is niet natuurlijk een hele erge geschreven cultuur. of een internetcultuur zoals wij die hier hebben. Maar door het doorvertellen van verhalen. wordt een beschaving ook in stand ja. gehouden. En dat slaat meteen een mooi bruggetje naar ons verhaal. Want dat willen we eigenlijk ook in de nieuwe uh, Ik ga over de bruggetjes vanavond. Oh, sorry. Maar <laughs> nog, nog één ding. Dus we gaan heel veel uh, ja, van die, van die bibliotheken verloren. Er gaat inderdaad heel veel kennis en heel veel mooie verhalen. Die, gaan, die zijn weg. Nou, dat, dat hoop ik niet. Dat, ik denk dat dat... Ik, ik weet uit ervaring en ook verhalen van andere mensen... dat dat dus wel een beetje gebeurt. Omdat de jongste generatie toch meer interesse heeft... in wat er op MTV gebeurt dan in de verhalen onder de Mangoboom. Ja. En ja, dat hebben we natuurlijk hier op een bepaalde manier ook. Dat je dus de oudere generatie niet meer zo aan het woord laat komen. Terwijl ik denk, ja, daar zit ontzettend veel waarde in. Wat mij betreft, mag dat niet verloren ja. gaan. Ja. Grappig is dat we het nu ook over beschaving gaan hebben. Ja. Maar dan op een andere manier. Ja. Nee, nee, die beschaving. Want beschaving is, is iets wat, wat jullie willen terugbrengen in het debat met de nieuwe liefde. Ja. Hoe zit dat? Beschaving heeft natuurlijk, is natuurlijk een woord dat ook wat connotaties oproept, die wat problematisch zijn, maar in het geval van de nieuwe liefde... gaat het eigenlijk vooral over het terugbrengen van fatsoen in het debat. En zelfs een woord als fatsoen heeft ingewikkelde connotaties. Het gaat niet over, over truttigheid, over dat je niet op de stoep mag fietsen... maar dat gaat erover dat je elkaar leert uit te praten. Dat je luistert naar elkaar en dat je dus niet heel erg het debat voert... om je eigen gelijk te halen, maar om van elkaar te leren... En dat is eigenlijk wat wij bedoelen met beschaving terug in het dan debat. Is dat ooit zo geweest? Dat mensen debatteerden om wat van de ander te leren? Nou, ik noem geen namen van media op dit moment, maar je hoeft maar de televisie aan te zetten. En je ziet gewoon dat er eigenlijk heel weinig momenten zijn waarop men elkaar echt laat ja. en echt Nee, Maar ik luistert vraag me af of dat het voor het heel, heel anders was. Nou, ik zag toevallig een uitzending van Sonja uit 1986... en toen viel me op dat er in ieder geval meer ruimte was... en tijd om gewoon naar de verhalen te luisteren die mensen voerden. Ja. En ik vind wel, en dat zie je vooral in de Tweede Kamer... dat er een ongelofelijke verharding plaatsvindt... in de manier waarop men elkaar bejegent. Ja. En hoe gaan jullie dat dan terugbrengen? Nou, dat is een goede vraag. Um, een mooi voorbeeld daarvan vind ik... Uh, we gaan qua programmering uh, ontzettend veel aandacht besteden aan de islam... En uh, de ondertitel van die cursus die we daarover... of cursus, maar dat grote project wat we daarover gaan doen... is over de islam gesproken, maar nu anders. Ja. En dat betekent dus ook met fatsoen. En uh, er zijn natuurlijk in Nederland heel wat debatten en, en, en cursussen... en ik weet niet wat allemaal over de islam. Maar dan gaat het te vaak over de moslims in Nederland... en te weinig uh, wordt het gesprek gevoerd met moslims samen. En... Dat is wat we eigenlijk vooral willen gaan doen aan de hand van, uh, van, van dat programma-onderdeel, De Nieuwe Liefde. Ja. Dus dat er echt ruimte en tijd gemaakt wordt om nou eens goed te luisteren naar het verhaal dat de media zo vaak niet bereikt. Maar dan is het in zo'n toch tamelijk kleine omgeving. Hè? In uh, al die mooie witte muren die daar staan, daar gebeurt het binnen. Maar hoe breng je dat de wereld in dan? Hoe zorg je dat het niet alleen daar blijft? Nou, ik denk dat, dat, dat ik hoop dat het natuurlijk. Iets meer oproept inderdaad dan wat er alleen op dat moment gebeurt. Maar dat daar ook over geschreven wordt. We hebben ook een tijdschrift, een website. Ja, er zijn natuurlijk allerlei moderne media waarmee je een verhaal groter kan maken dan waar het dat op dat moment over gaat. Kijk, we zitten natuurlijk het komende jaar in een beginfase en we hopen dat het verhaal als een, als een sneeuwbal zich groter maakt. En dat er dus ook nou, misschien wel debatten uit voort gaan komen. Een ander voorbeeld wat ik wel kan noemen is, um, we gaan ook een aantal debatten houden over het Nederlands Vreemdelingenbeleid. Nou, dan gaat het niet alleen maar binnen de kamertjes over wat er allemaal misgaat uh, uh, op het gebied van vreemdelingenbeleid. Maar dan willen we ook proberen om in de loop der tijd nou, misschien wel een aanbeveling te doen aan de politiek. En dat is misschien wel hoog gegrepen, maar we willen inderdaad wel meer dan alleen maar een beetje met elkaar erover praten. En wat, wat wil u dan bereiken als het over vluchtelingen gaat? Nou ja, als je dat mij vraagt, zou ik heel graag willen... dat er voor de mensen die nu al tien jaar hier in Nederland wonen... en nog steeds wachten op verblijfsvergunningen... dat er misschien wel weer een General... nieuwe generaal pardon komt. Ja, daar ben ik heel stevig in. Want, want Huub Oosthuis, hè, die, zijn naam zal nog wel een paar keer vallen... Ja. Van, die, die was ook nauw betrokken bij dat eerste generaal pardon... Ja. pardon en, en die viel ook weer een tweede? Absoluut. Absoluut. Maar die kans het... is niet groot dat, die de, dat dat er gaat komen? Nee, het klimaat is natuurlijk wat dat betreft ongelooflijk verhard. Maar ik ken genoeg asielzoekers die nu al 9, 10 jaar in Nederland zijn. Die volledig geïntegreerd zijn naar nou, het verhaal van Sahar. Dat, dat gaat uh, Nederland rond op dit moment. Het zijn mensen die zo ingeburgerd zijn in deze samenleving. Die zo losgeraakt zijn van de plek waar ze vandaan gevlucht zijn. Ik zou, niet, ik zou me niet kunnen voorstellen dat je die mensen nog terugstuurt. Het is wel een beetje allemaal tegen de geldende cultuur in hè, en tegen de stroom in. Ja. Dat is natuurlijk ook heel bewust zo gekozen, ja. maar uh, is er vraag naar? Ik denk het wel. Ik denk dat je die vraag misschien ook kunt creëren door ermee te beginnen. En op het moment dat je dus op een fatsoenlijke manier het debat met elkaar voert... denk ik dat dat vanzelf een aanstekende werking kan hebben voor de luisteraars... Maar Dat is misschien wel wat pretentieus, maar ik hoop dat wel. Dat ja. daar vraag naar ontstaat. Ik denk dat er. Ik voel dat er, dat er, dat er behoefte is aan, aan een fatsoenlijke manier van debat. Ik merk aan ja. mensen hoe wanhopig ze worden van de onbeschofte manier waarop er. Uh, in de media en in de politiek gesproken wordt. Maar is het me toch steeds af te vragen, terwijl, terwijl je dit zegt van is het wel zo dat er alleen maar over moslims gesproken wordt en niet met, met moslims? Er zijn toch heel veel overlegorganen ook tussen christenen en moslims. Wel. Absoluut, absoluut. En... Maar als je kijkt wie er dan uh, als representant van de moslimgemeenschap bij Paul en Witteman aan tafel zit, dat zijn vaak de hardliners. Ja, er zijn meer met ja doet Witt... het. het gesprek wordt wel opgezocht, maar. Uh, It, it, if, it, if it bleeds, it leads. Dus het is met name de, de harde kant die dan wordt uitgenodigd. Veel te weinig komt de, de, de, nou ja, de huistuin- en keuken-moslim aan het woord... die gewoon hier zijn best doet om mee te komen... en net als alle andere Nederlanders gewoon hier een prettig leven wil leiden. En ja. um, daar, daar, die mensen moeten veel meer aan bod komen. Maar jullie nodigen toch ook de voormannen en voorvrouwen uit? Ja, we hebben bijvoorbeeld voor, die, voor dat islamproject hebben we Hatice Kursun, dat is een Turkse islamoloog. Van de omroep ook, hè? Ja, ze heeft voor de Nederlandse moslimomroep een tijd gewerkt. Ja, dat is een, een zeer welbespraakte dame. Ja, waar die, maar uh, dat is ook niet in huis, een huis- en keuken moslim. Nee, maar goed, kijk, als je iemand wil hebben die het debat leidt... dan, dan, kan, hm. dan, dan is het natuurlijk leuk als dat iemand is die ook gewoon... Uh, nou ja, dat zo'n verhaal stevig over het voetlicht kan brengen. Maar we willen ook wel... Um, nou, Het publiek in ieder geval uh, moet wel bestaan uit een grote melange van al die mensen ja. die daarbij horen. Ja. Dus dat debat gaat daar plaatsvinden. Er gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Het wordt ook een, een leerhuis weer. Ja, het, het, de ondertitel van het huis is debat, poëzie en bezinning. Dat zijn ja. de drie poten die het huis gaat vertegenwoordigen. Was dat moeilijk om daar drie, drie woorden voor te verzinnen of was het meteen duidelijk? Nou, kijk, het is, het, is, het is wel zo dat je een woord als poëzie is breder dan alleen het voordragen van een gedicht. Dat gaat gewoon over de taal van verbeelding. Nou, die zit ook in, in muziek en in kunst. Maar dat zijn, dat zijn voor Huub Oosterhuis, die natuurlijk zelf dichter is, um, hele belangrijke begrippen. die voor hem. Bepaalt hij dat? Bepaalt hij dat? Bepaalt hij bepaalt dat bepaalt nou, de de woorden? Nee, daar praten we met elkaar over. Maar dat is wel toen hij met deze plannen kwam om dit huis uh, op te zetten waren dat wel voor hem de drie pijlers die daar absoluut in moesten zitten. Dus nog een keer debat? Bezinning, bezinning en, en poëzie. poëzie. Ja, en poëzie is breder. Debat, bezinning. Um, is het religieus nog? Er is zeker ruimte voor religie, absoluut. Absoluut. Het is alleen wel zo dat... dat um, nou praat ik toch weer eventjes, ook namens Huub... want dat vind ik toch belangrijk. Hij heeft er bewust voor willen kiezen... en dat wil hij ook uitdragen naar buiten... Dat het, dat het niet uh, alleen is voor de joods-christelijke traditie... waar de Ecclesia natuurlijk op gestoeld is. Hè? De studenten-Ecclesia is ja. zijn kerkgemeenschap... die kerkt in de Rode Hoed op de Keizersgracht. Het feit dat we zoveel aandacht besteden aan de islam op dit moment... Um, heeft, maakt ook duidelijk dat, het, dat we breder willen... dan alleen maar waar we zelf vandaan komen. Maar ja. religie speelt absoluut een belangrijke rol in dat hele verhaal. Ja. Dus even om alles even af te werken, zou ik maar zeggen. Dus we hebben bezinning, debat, we hebben het over gehad. Poëzie ruimer dan het voordragen van uh, gedichten. Wat, wat, wat is er nog meer? Even kijken. Er, er is, het is een, een leerhuis voor een betere wereld, wordt het ja. ook genoemd. Dat, dat heeft de onder officiële ondertitel niet gehaald. Dat, dat kan in sommige oren wat pretentieus klinken. Ik vind het vindt wel mooi. Vind ja. het mooi? Ja, ik vind het zelf ook heel mooi. Maar het maar kan wat in is sommige het? oren klinken alsof wij de waarheid in pacht hebben. En de mensen die komen gaan vertellen hoe ze dat moeten doen. Maar wat ja. is dat? Een leerhuis is een woord dat voortkomt uit de Joodse traditie. En dat is een plek waar mensen samenkomen om. Uh, te discussiëren over thema's. Vaak uh, bij het Bijbelse thema's. In dat, dat leerhuis gelukt. wordt gediscussieerd. Het is niet een leraar die vertelt of die elkaar. Nee, is. Dat, dat, echt... is, dat is een misvatting. Het is, een leerhuis is echt een, een plek waar men met elkaar de discussie aangaat over allerlei onderwerpen. En dat is dus ook wat deze plek wil zijn: een plek waar wij niet gaan vertellen wat goed voor u is en hoe u het moet doen, ja. maar waar we onze oren te luisteren willen leggen naar hoe andere mensen daarmee bezig zijn. Maar jullie hebben wel een beeld over een betere wereld, neem ik aan. Ja. Ja, natuurlijk. Nou, wat is een betere wereld? Een betere wereld is volgens mij vrij makkelijk te definiëren. Dat is een plek waar solidariteit betracht wordt. Waar de, de, de zwakkere ook een stem krijgt. Dat is in ieder geval voor ons een van de grondgedachten... achter dat hele huis. De hele dag gaat het over Egypte en Nederland. Ja. Gaat dit leiden, wat daar nu gebeurd is... het verdwijnen van Mubarak tot een betere wereld? Want... Nou, de ik kleine denken... man en de kleine vrouw krijgen in ieder geval een stem. Ja, maar. precies. Nou, wat ik heel mooi vond vandaag was dat in de opening zat veel poëzie. Het was een soort poëzieconcert van een aantal gedichten. En wat ik ontzettend mooi vond was dat het eindigde... Jullie in... opening bedoel je? Ja, vanmiddag. Ja. Ja, ik zit Met de van majesteit die um, een aantal zinnen, korte zinnen... uit een gedicht van Henriette Roland Holst citeerde. Namelijk, de zachte krachten zullen overwinnen. Nou, als ik dan net op de radio hoor wat er in Egypte gebeurt, dan denk ik, kijk, het is eigenlijk heel mooi dat dat op dezelfde dag gebeurt. Want dat is natuurlijk, nou ja, dat vind ik een, een hele stevige illustratie van dat de zachte krachten misschien wel gaan overwinnen. En met zachte krachten bedoel je de krachten die in ieder geval geen geweld gebruikt hebben? Nee, precies. En heel aanhoudend? Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat heel. Kijk, het is natuurlijk even de vraag wat daar nu gaat gebeuren. Um, ik weet niet of we daar nu echt diep op in moeten zoeken. Nee, dat denk ik niet. Maar... lijkt me ook niet. Maar het is in ieder geval, ik vind het mooi dat, dat, dat, dat, dat de bevolking gewoon op een gegeven moment zich heeft weten te organiseren en heeft gezegd met elkaar: dit pikken we niet meer. Ja. We, gaan geen, we gaan niet meer een, een despoot volgen die uh, miljoenen op de bankrekening heeft staan terwijl wij honger hebben. En ja. dat zie je ook, dat dat in andere landen ook gebeurt. Dus dit past in een betere wereld? Ja, ontzettend. Ontzettend. Nog, no, no, nog zo'n mooie poëtische beschrijving van uh, de nieuwe liefde is een kort geding tegen het cynisme. Je kijkt alsof je hem nu voor het eerst hoort. <lacht> nee, nee, nee. Dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn wel beroemde teksten. Die heb ik wel eens vaker gehoord. <lacht> je hebt ze niet zelf bedacht. Brian. Ik heb ze niet zelf bedacht. Ik zou ze misschien ook niet zo zelf gezegd hebben, maar ik, ik nee, herken me daar. Nou, nee, ik herken me daar zeker wel in. Het is... Maar waarom zou je het niet zo gezegd hebben? Nou, omdat het misschien niet helemaal mijn taal is, maar dat is, dat is gewoon puur een smaakding. Um, kort geding tegen het cynisme. Ja, dat, dat, dat is ook een beetje in het, ver, in het verlengde van dat praten over, over wat beschaving is en wat fatsoen is. Mm. Dus dat je je niet neerlegt bij de wereld zoals die is. Van, nou ja, zo, we moeten het er maar mee doen. En ja, het klimaat het kan me allemaal verrotten, ik kan er toch niks aan doen. Maar dat je dus met elkaar probeert om naar wegen te zoeken om te zeggen. We kunnen er wel degelijk wat aan doen. We gaan ja. met elkaar zitten en we gaan daarover nadenken. En we wereld... gaan de handen ineens slaan. De wereld is toch nog maakbaar? Ja, natuurlijk is de wereld maakbaar. Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Het is grappig. Hè? Hoe komt het nou dat jullie zo anders zijn dan heel veel andere mensen? Denk ik? <laughs> uh, dat, dat, dat, dat is denk ik... Want heel veel de mensen geloven dat niet meer. Hè? Ja, dat is toch een beetje een gedateerd fenomeen, zou je kunnen zeggen. Ja, de het ik vaak. Ik ben zelf ook voorganger in de Ecclesia. En, en, en heel veel liederen die in de Ecclesia... Vo voorganger? ja. Oh, dat wist je niet. Nee, maar dan moet je toch dominee of theoloog... Ja, of maar voor... dat illustreert ook weer de eigen wijsheid... van wat de studenten-ecclesia en nu de nieuwe liefde is. Ik heb een achtergrond als antropoloog... maar ook de antropoloog mag in de ecclesia haar of zijn woord doen. Want de Bijbel is een boek van en over mensen... dus waarom zou een antropoloog daar niet over kunnen praten? Ja. Zo, maar goed, nou, dan dat komt zo, natuurlijk, kom kom zo nog, nog even terug. terug. Maar je, je wilde iets anders zeggen, hè? Je was iets aan het zeggen, ik ben voorganger. Nou, dat, dat veel liederen van Huub heel erg van doen hebben met het visioen van een betere wereld. En dan komen er wel eens op zondag mensen naar me toe en die zeggen: Ja, we zingen het nou allemaal wel. Maar lees nou eens de krant. Wat, wat, wat moeten we hier nou nog? Ja, mee? Oh, oh ja, en zo zullen markt, mensen natuurlijk ook, ja. ook reageren op de nieuwe liefde. Het klinkt allemaal veel te zoet. Kijk wat er gebeurt: de wereld staat in brand. Maar dat is niet iets waar je je maar mee neer moet leggen. Ja, en de vraag was, waarom, waarom geloven jullie het allemaal wel... dat heel veel mensen hebben losgelaten? Waarom geloven jullie dat? Omdat wij op onze kleine schaal... wij klinkt bijna sectarisch, maar ik praat echt in wij... op onze kleine schaal zien wat voor goeds het kan... Uh, ja, wat voor goeds het kan betekenen als je erin blijft geloven. En wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat, een paar jaar geleden hebben we ons als groep ingezet... voor een Ethiopisch meisje dat uitgeprocedeerd was. En we hebben er kaart voor gevolgd. En ze kregen uiteindelijk verblijfsvergunning. Ja? Nou, dat zijn kleine mooie verhalen die ons, of in ieder geval mij... heel erg steunen in de gedachte. Het kan wel. Je ja. kan er wel iets aan doen. Ja. En, uh... Dat is mooi, ja. ja nou, Komt kijk... zij veel bij jullie nog? Ik heb nog wel contact met haar... Zij, zij heeft haar eigen kerk waar ze, waar ze liever naartoe gaat. Maar ik heb zelf nog wel contact met haar. Ja. Dus dat, dat is een verhaal dat mij altijd helpt... om dit soort dingen te blijven doen voor mensen. Dat je denkt, ja, ja. het kan wel zoden aan de dijk zetten. We gaan zo nog even wat meer over jouw uh, uh, taak daar hebben. Over jouw rol, over jouw bijdrage ook aan dit nieuwe centrum. Maar ook wat je daar nu doet. Eerst maar even, want we hebben het een paar keer... over poëzie van Huub Oosthuis gehad. Hij heeft ter gelegenheid van de opening... Uh, een gedicht geschreven, ook, hè, van een nieuwe liefde. Ja. Dat was uh, vanavond ook even te zien in het programma. Hoe uh, heet het ook weer? Altijd wat? <laughs> Sorry, wat stom. Uh, <laughs> ken het ik ken het gedicht al, had ook had ik... niet uit mijn hoofd. Nee, ja, je hebt, je het, nee maar ja, Huub kent het wel. Nou, hij las het voor, eerlijk gezegd. Maar dat kunnen we nu even laten horen. Oh, dat is fijn. Het zal, het zal worden. Van onder beneden. Van boven, hoog boven. Uit water, rotsen en honing. Wat nu nog zwerft, zal er aarde. Wat rondslingert, zal op zijn plaats. En jij van de een naar de ander op zoek zal worden gevonden. Daar zal in stilte van taal... Daar zal het staan en ons wenken. Een huis waar alles woont. Je knikt. Ja, ik vind vooral die laatste zin heel mooi. Zeg hem nog eens. Een huis waar alles woont. Dat, zijn dat komt natuurlijk uit de psalmen, maar het, is ook, het slaat ook op dit nieuwe huis waar wij ons vandaag gevestigd hebben. Dat hoop ik in ieder geval. Waar, waar iedereen naartoe komt. Waar iedereen naartoe komt en, en waar iedereen welkom is. En waar alles bespreekbaar is. Waar alles bespreekbaar is, ja, zeker. En uh, ja, als ik zo, het is sowieso, dat is eigenlijk bijna niet te beschrijven op de radio hoe mooi het is. Het is echt waanzinnig. Met die witte muren. Het is heel mooi verbouwd. Witte muren en prachtige schilderijen en een lichtkoepel... waar het zonlicht door omlaat. Nou, ik word er bijna poëtisch van dat ik dat niet doe. Nog niet? <laughs> Poëzie kunnen, is heel belangrijk. Kunnen andere mensen beter dan ik? Nee, maar ik, ik wil... Dat is in ieder geval een deel van mijn taak... om daar ook een huis van te maken waar alles woont. Dus waar mensen zich welkom voelen. Want wat is jouw taak? Wat ben jij daar nou officieel? Nou, ik ben officieel vooral verbonden aan de studenten Ecclesia. En dat zal ook betekenen dat de activiteiten die in het Nieuwe Huis plaats gaan vinden... die daarmee te maken hebben, dat ik me daarover ontferm. Want de studentenclesia kerkte tot nog toe in de Rode Hoed. Dat gaat ja. nu bij jullie... Uh... Nou, dat is de vraag. Uh, dat is een beetje een logistiek verhaal. Dat heeft ermee te maken dat de zaal, de grote zaal in de Nieuwe Liefde... 230 mensen kan herbergen. En uh, nou, op een zondag, gemiddelde zondag in de Rode Hoed... zijn dat er wel 230 en soms wel meer... En dan krijg je dus het probleem dat dat misschien niet in één keer erin past. Dus daar zijn we een beetje over in discussie... en we moeten dat gewoon een beetje uitzoeken of dat gaat werken... of het akoestisch allemaal ja, ja. wat wordt. Maar het is niet in eerste instantie bedoeld... om daar nu onmiddellijk onze kerkdiensten ook te gaan houden. Ja. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere ecclesia-activiteiten... zoals leerhuizen, dat woord viel net al even... die gaan daar plaatsvinden en daar ben ik mede verantwoordelijk voor. Ja. En ook, dus, het organiseren van debatten rondom het vreemdelingenbeleid. Nou, die zullen er ook uh, gaan plaatsvinden. En die, dat zijn ook de dingen die ik met name organiseer. Ik weet niet, zou de Student Ecclesia helemaal duidelijk zijn? Misschien moeten we het toch nog iets over zeggen. Want het is dus de een progressieve kerkgemeenschap. die in uh, de jaren zestig door Jan van Kilsdonk is opgericht. Oh, van Kilsdonk. Pater van Kilsdonk. Wijlen Pater van Kilsdonk. En uh, waar Huub Oosterhuis zich vrij snel bij heeft aangesloten. En die hebben zich ook na verloop van tijd losgemaakt van de katholieke kerk. En in vrije opstelling zijn ze verder gegaan. In vrije opstelling? Dat betekent dat ze dus uh, officieel ja. geworden zijn... of zichzelf hebben losgemaakt van de katholieke kerk. Dus in die zin ook dus niet meer tot de officiële kerk. Maar Hugo Ooster is het toch ook door, door anderen losgemaakt? Van, de, van In ieder geval van zijn orde? Van ja, Jezus. dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de kwesties over het celibaat en dat soort dingen. Maar dat, dus het is een eigenwijze progressieve kerkgemeenschap... met ja. veel eh, mensen met verschillende achtergronden. Als het gaat over nou ja, protestant of, of katholiek of wat dan ook. En dat komt daar allemaal samen en vindt elkaar. Maar als jij daarvoor gaat, ja. gaat het dan ook over God? Zeker? Zeker, zeker. Ik ben verantwoordelijk voor een jongerenproject binnen de Ecclesia. Ja. Dus iedere eerste zondag van de maand worden er diensten gehouden... onder de titel Jong Geleerd... En, uh, dat zijn diensten die meer gericht zijn op twintigers en dertigers... maar ook zeg maar, wat minder in kerk ingewijde mensen. En dat gaat over existentiëlere thema's. We zijn dit jaar bijvoorbeeld bezig met wat ik dan noem... in de serie zeven kopzorgen. Dus dat betekent, dan gaat er bijvoorbeeld een dienst over leegte, depressie, dat soort dingen. En dan halen we daar teksten bij uit bijvoorbeeld Prediker, het bijbelboek, wat daar uh, een mooie illustratie van vormt. Maar ook gewoon uh, existentialistische literatuur. Je kunt er natuurlijk allerlei dingen bij halen... en dat met elkaar verweven. Maar hoe weet je dat allemaal dan? Nou, door mijn oren te luisteren... bij de oude wijsheren die ik om me heen heb. Dat lijkt me hartstikke leuk om te doen, of niet? Dat is ontzettend leuk. Ik ben echt oprecht dankbaar... dat ik met mensen als Huub mag samenwerken. En dat ik soms gewoon bij hem aan tafel mag zitten. En dat bedoel ik heus niet als een <laughs> adept of een, of een fan... maar dat ik gewoon mag luisteren naar zijn visie op dingen. En dat, ik... Hoe lang is dat al? Dat, dat... Ik werk nu vijf jaar. Bij maar de dan, de... dan gaat het ook wel een beetje over... Dat je, het idee dat je bij hem aan tafel mag zitten? Nee, maar dat is niet van... oh, ik mag aanschuiven bij het De grote hub. Maar dat je met elkaar het gesprek voert... en dat hij soms mij dingen uitlegt... en dat mij dat ontzettend helpt om mijn eigen visie aan te scherpen. Hoe vaak ben je het eigenlijk niet met hem eens? Vind je dat nou heel interessant? Ja, dat vind ik nou heel interessant. Hoe vaak ben ik het niet met hem eens? Het klinkt echt. nu een beetje alsof jullie echt alles precies hetzelfde vinden. Ook... Nee, nee, nee. Wat ik probeer te zeggen is dat, dat, dat je dus... Het is eigenlijk mooi in het verlengde van wat ik aan het begin zei... over de Afrikaanse beschaving van de vertelkunst. Dat je met iemand aan tafel zit... die al veel langer op deze wereld rondloopt dan jij... en ongelooflijk veel levenservaring heeft. En dat je daar je uh, voordeel mee mag doen. En dat je eruit mag pikken wat voor jou van belang is. Hm. Het is heus niet zo dat, dat uh, Geeske braaf alles opschrijft... wat de oude, oude, oude man mij opdraagt helemaal niet. Dus het is een heel fatsoenlijk. Gezond, regelmatig gesprek. oneens. Ah, nou ja. En de debatten die kunnen als ze maar zonder schelden beledigen en honen gaan. Dat is nog nooit gebeurd. <laughs> Precies. We gaan even naar wat muziek, want die heb je meegenomen. Ja, ik heb uh, wat bijzondere muziek meegenomen van Abdullah Ibrahim uit Zuid-Afrika. En het grappige is, dan ga je misschien meteen denken: oké, okay, daar komt de sitar en de kora, maar dit is iets heel anders. Dit is uh, prachtige jazzmuziek die mij heel geschikt leekt voor dit moment van de, af... de dag. Zeg nou eens hoe die man heet? Abdullah Ibrahim. Uit, en... uit Zuid-Afrika. Zuid ja. En als mensen het horen, dan zullen ze misschien verrast zijn. Omdat het anders is dan wat ze in eerste instantie verwachten. En dat is ook een mooie illustratie van wat wij in de nieuwe liefde willen doen. Want? Dat je op het verkeerde been blijkt te staan. En dat je denkt, verrek, het verhaal is anders dan ik altijd gedacht had. Hallo? Ja, dat ben ik. Oh. Nee, nee, nee, dat, dit, gaat, uh, dit gaat niet meer goed. Nee? Abdullah Ibrahim. Die moeten wij nu laten voor wat het is. Maar het was wel mooie muziek. Ja, en inderdaad... jammer dat hij, uh, hij weg viel. Ja, Misschien het... toch een kras op de cd. Ja. ja. Nou ja, gaan wij maar, maar doorpraten. He? Heel goed. Geeske Hoving, vannacht uh, te gast in Kazeruna. Ja. Uh, zij is van De Nieuwe Liefde een, een centrum voor debat bezinning en poëzie. En een leerhuisnaar gebeurt heel veel. Daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. Als u dit trouwens allemaal nog eens wilt naluisteren... dan kan dat door even naar onze site te gaan. Misschien morgenochtend of zo. casaluna.ncrv.nl uh, Daar kunt u dit gesprek uh, podcasten. Dus u kunt u ook nog mailen nemen als u gaat hardlopen of zo. U kunt daar ook gewoon naar het programma luisteren op de computer. En uh, u kunt zich er ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Casaluna. Dus uh, genoeg aanleiding om even naar ncrv.nl Nee, kazeluna.ncv.nl te gaan. Geeske, wij, uh, wij hebben het over de nieuwe liefde. En uh, nou ja, daar ben jij nou bij betrokken bij dat hele opzicht. Het lijkt me trouwens heel mooi om dat te zien ontstaan. Hè? Ja. Er is een architect die daar werkt. Het is Geweldig. Het is een heel mooi gebouw, maar alles wat er is... dit wordt voortdurend over bedacht wat je er ja. allemaal kunt gaan doen. Nou, we, en... zijn, we zijn 1 april, sorry dat ik je onderbreek... bij de, de, de, de, de opening van, het, van de verbouwing geweest. Dus dat was de eerste dag dat de moker... Uh, tegen de muren ging. En als je bedenkt wat er dan in die tien maanden gebeurd is, dat is waanzinnig. Gisteren was het toch nog een hele. Drukke boel. <laughs> ja, vanochtend werd er de trap nog uh, van de laatste likjes ver voorzien. Ja? En, uh, ja, het is echt wel tot op het laatste moment rennen en vliegen geweest. Maar ik vind het echt ongelooflijk in hoe korte ja. tijd... er zo'n ongelooflijk gebouw uit de grond gestampt is. Want het is echt helemaal veranderd. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat op hoogtijdagen... er wel 70 mensen tegelijkertijd aan het werk geweest zijn... om het ook zo ver te krijgen. Ja, het mag wat kosten. Hè? Het heeft wel wat gekost, Ja. ja. Ja. En, en, en er is ook een, een heuse mecenas, ja. mecenas bij betrokken. Ja. Die naam mag ook wel genoemd worden: dat is Alex Mulder. Hij is uh, ondernemer en uh, kunstverzamelaar. Uh, in het verleden verantwoordelijk geweest voor uitzendbureau Uniek. Nou, dat verhaal zullen we eventjes later voor wat het is. Maar hij is op een gegeven moment uh, bevriend geraakt met Huub Oosterhuis. Ze hebben elkaar op een gegeven moment een keer ontmoet bij een, een etentje van een wederzijdse vriendin. Raakte aan de praat. Er was een klik. En uh, Huub vertelde over wat hij wilde. Nou, meneer Mulder had daar de middelen voor... en voelde, nou, voelde de sterke behoefte om uh, zijn plannen te helpen realiseren. Dat is nog eens een nuttige klik. Dat is een hele nuttige klik. Maar ik vind het ook zelf een heel mooi verhaal. Mensen doen er wel eens wat cynisch over, om dat woord nogmaals te noemen. Van, oh ja, daar, ja, de Bill Gatesen van deze wereld... Die, die, die hoeven maar met hun vingers te knippen. En het gebeurt ook allemaal. Maar ik kan bij deze man ook heel duidelijk merken hoe sterk zijn motief is om hier aan te helpen... en hoe sterk hij zich ook identificeert inhoudelijk... met de plannen die uh, Huub Oosterhuis met dit huis heeft. Want hij, hij heeft ook echt meegepraat over de mogelijkheden ja. van dat centrum... En, en over hoe het moest worden. Ja, en vorige week stond er een interview met hem in Trouw. En daarin kun je ook heel duidelijk lezen... dat hij ook zich heel erg kan vinden in die ideeën. Ja, nee, anders geven dus, we er dus, niet zoveel uh, geld aan natuurlijk. Nee ja, goed, er zijn mensen die om, om, om minder reden zomaar ergens geld aan geven. Maar hij heeft daar heel erg bewust voor gekozen. En is ook bewust bij het hele proces van verbouwing betrokken geweest. En, en hij blijft er hij er ook, ook bij betrokken nu? Ja, natuurlijk wel op enige afstand. Maar er zullen nog wel regelmatig. Hij zit ook in het bestuur. Dus hij zal wel met, uh, met, met enige regelmaat gewoon het gesprek met ons blijven voeren. Ja. En ik merk ook net zoals ik dat, dat zei over de koningin, dat, want hij was er natuurlijk vandaag ook bij, dat hij zich thuis voelt op die plek en dat hij daar met veel plezier rondloopt. Hij ja. was ook ontroerd. Dat en trots was waarschijnlijk meer... ook toch wel. Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Ja, dat kan me voorstellen. Dat zou wel voor meer mensen gegolden hebben. Ja. Um, nou, eventjes uh, naar dat centrum. En um, dat is eigenlijk het derde centrum van Huub huis dat hij opgericht heeft, hè? Want hij heeft de Rode Hoed opgericht, maar daarvoor ook de Populier, wat later ja. overgegaan is in de Balen. Ja, um, waarom nu weer een nieuw centrum eigenlijk? Lukt het steeds niet of zo? Nou, dat is wel zo'n een vraag die inderdaad te horen is. De Rode Hoed is, is natuurlijk inderdaad in 1990 door Huub Oosterhuis opgericht. Hij is tot 1998 directeur geweest. Um, er zitten heel veel ingewikkelde technische verhalen achter, die ik nou niet allemaal noem. Maar wat je er een beetje in het algemeen over kan zeggen, is dat er. In de loop der jaren een aantal mensen bij betrokken zijn geraakt die zich misschien niet onmiddellijk identificeerden met de ideeën die hij met dat huis had. Het moest een huis worden waar veel, nou, ja, eigenlijk zoals hij dat nu ook ja. heeft, waar veel ruimte was voor debat en poëzie. De kerkdiensten van de Ecclesia vonden er plaats, vinden er plaats. Ja, politiek werd toen nog genoemd. Ja, Zeker. Politiek had een stevige poot in dat verhaal. Maar er kwamen een aantal mensen bij die ook um, toch veel waarde hechten... aan de commerciële belangen die uh, daarin mee moesten spelen. En ja. zoals Huub het zelf zegt, is het in de loop der jaren... voor hem een beetje een zalenverhuurcentrum uh, ja. geworden. Dat vind ik wat, ja, dat klinkt wat oneerbiedig. Want ik heb ook goede, goede ervaringen met de Rode Hoed. Er werken mensen die ik heel prettig vind. Maar het is wel, ik bedoel, ja... Om een klein voorbeeld te geven. Als wij op zondag daar een kerkdienst houden. dan betalen we daar een fix bedrag aan huur ja. voor. Maar misschien hebben ze daar niet zo'n geldschieter. als jullie nu nee, hebben. Nee, dat is natuurlijk wel het verschil. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft. zitten we nu in een riantere positie dan voorheen. Dus nu kan je veel beter doen wat je wilt. omdat ja. er helemaal niet uh, met, met geld rekening hoeft te worden gehouden. Exact. In ieder geval is het veel minder. Exact. En dat is, dat is vrij uniek. Dat is heerlijk, lijkt me. Ja, dat is uniek. Dat, is, dat, is echt, dat betekent niet dat je zomaar alles kunt doen. Want je wil natuurlijk ook. Um, ik vind dat dat ook getuigt van respect naar de mecenas. Dat je probeert om ook rendabel te zijn in de dingen die je doet. In ieder geval dat je niet achterover leunt en dat allemaal maar laat gebeuren. Ja. En er allerlei Alleen gekke maar dingen heel veel geld plaats laat vinden. Nee, natuurlijk niet. Je moet dat ook gewoon wel doen. Het is niet zo dat alle debatten gratis zijn. Mensen betalen natuurlijk. Amtraël worden kosten gemaakt om de dingen mogelijk te maken. Dus ja. dat moet je natuurlijk wel een beetje professioneel aanpakken. En als je kijkt naar, naar, naar meerdere culturele centra in Amsterdam, dan voegt dit echt wat toe. Hè? Nou, ik denk dat het... Dat, ja, absoluut. Ik wil allereerst zeggen... dat het dat het uh, voor mijn gevoel niet een concurrent hoeft te zijn... van andere debatcentra, zoals de Bali, Felix Meritus en de Rode Hoed. Het staat in een lijn van debatcentra. Ik denk dat het goed is dat er... nog een debatcentrum bij komt. Omdat het hoeft elkaar dus ook niet te bijten. Maar hoe, op hoe meer plekken er... op een fatsoenlijke wijze met elkaar gesproken wordt... er kennis wordt uitgewisseld, hoe beter. Ja. Een grote concurrent is eigenlijk uh, laat ik zeggen de sbs6 cultuur van van van lege media en vermaak en onbeschofte manier van met elkaar omgaan ja. dat is het waar wat we willen bestrijden en niet dat is niet dat dat is iets anders dan dan de andere er heel ofzo. boos bij nu nou nee niet wel boos. je kijk, heel dat nou, kan ik beter ik, worden een beetje ja, ik... fel misschien <laughs> ja. een beetje fel denk maar, je denk je dat het verschil gaat maken echt en, en dan denk ik niet wel, ja, het, nee, het is heel mooi om één meisje het klinkt uit. Dat je me een te beetje redden. naïef vindt, in hoe ik dat nou allemaal zit te vertellen. Nee, dat, ik geef daar <laughs> geen, geen oordeel over. Maar is het een mooi ideaal waar je gewoon, omdat het zo'n mooi ideaal is, al je voor moet inzetten, of gaat dit ook echt verschil maken? Gaat er in Nederland een andere cultuur komen, kun je een zaadje in de grond stoppen, dat, waar een enorme boom uitkomt, waardoor ook echt iets gaat veranderen? Dat denk ik wel. als je daar niet in, als je daar niet in gelooft, dan moet je er niet aan beginnen. En er zullen mensen zijn die nu luisteren en die denken... ja, tuurlijk. Die is gek. Die is gek, maar ik geloof dat wel. En op het moment dat je het ook... want dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen... dat het is een huis waar alles woont, waar alles welkom is... maar de dingen die we organiseren, de leerhuizen, de debatten... het zijn wel allemaal dingen waarvan we vinden dat het kwaliteit moet hebben. Ja. Het is niet zomaar iets. Er komen ook een heel aantal mensen aan het woord... die heel goed weten waar ze over spreken... Het islamproject wordt geopend door Daisy Kaan. Dat is een Amerikaanse vrouw die ook verantwoordelijk is voor Park 51. Een, een buurthuis in de buurt van de Twin Towers waar natuurlijk heel veel om te doen is. En wat wordt beschouwd door mensen als Wilders als een moskee. Maar dat is ook een plek, net als de Nieuwe Liefde, waar ja. dialoog uh, bevorderd wil worden. Wilders zelf, mag die ook komen? Wilders mag zeker komen. Wilders mag wat mij betreft niet komen... om in de, in, in de nieuwe liefde uh, uh, een soort raadsvergadering. Nou, hij heeft natuurlijk geen leden... maar om zijn eigen PVV-bijeenkomsten te houden. Dus als hij de zalen wil huren, mag dat niet? Nou, kijk, dat, dat, als je dat mij persoonlijk vraagt... zou ik denken, nee. Want het is namelijk... het zou niet stroken met het idee wat wij hebben van fatsoen. Ik wil dat daar migrantenvrouwen Nederlandse les krijgen. Als daarboven in een hokje de PVV samenkomt en, en hun wilde wildersplannen met elkaar uitdenkt... dan zou dat met elkaar botsen, voor mijn gevoel. Maar Wilders is van harte welkom om naar onze activiteiten te komen. We hebben meneer Bosma uitgenodigd om uh, naar onze debatten te komen. De meneer van dat boek, he, de ideoloog Martin van de partij. Martin Bosma, ja. ideoloog van de PVV, om te komen en om uh, mee te praten... in onze debatten over uh, Oh Nederland, let op uw zaak. Dat is ook een... Oh ja. Programma was hoe is dat Grijs nou ook alweer, want die de komen van, van die... Valerius. Ja, ja, komen niet van, van die muziekdoosjes toch? Waar ja, waar dat is een speeldoosje. Maar maar maar... Ik zat te denken, hoe klinkt het ook alweer? De, de 16e eeuw, dus is voor mijn tijd, dat weet ik niet. Maar <laughs> hoe het ook zij, hij wilde niet komen uit ja, de tijd van de uist nee. <laughs> nee, Bosma wilde niet komen. Hij ja. zei ja, dat linkse hol, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus ik vermoed ook niet dat de kans groot is dat die mensen bij ons aan de deur kloppen om daar allerlei activiteiten. Hij, hij zei dat linkse dat is ook weer iets lelijks? Dat linkse hol, geloof ik, had hij het over is het verre van een hol, maar links misschien wel een beetje. Ja, maar goed, iedereen is welkom, de, de ook, ook het tegengeluid. Als het, maar, als het maar beschaafd blijft, hè. Want er ja. Was, er was nog één, want ik heb een paar van die, die uitspraken net over dat cynisme en zo. Wat Huub Oosthuis ook nog ergens gezegd heeft, is... wij streven naar een huis voor bezield verband. Waar het woord beschaving opnieuw inhoud krijgt, boven ja. de chaos uit. Maar dat bezielde verband... Ja, dat komt uit een mooi gedicht van Marsman. Um, bezield verband. Weet je hoe dat gedicht gaat dan? Moet ik het er even bij pakken? Het gaat er in ieder geval over. Het is volgens mij na de oorlog geschreven. En het gaat erover dat iemand constateert... dat hij niet deel uitmaakt van een bezield verband. Dat hij alleen staat. En hoe dramatisch die ervaring is. En dat is eigenlijk waar, waar, waar Huub aan refereert... aan hoe heel veel mensen dat nu ook voelen... Dat je dat je stik eenzaam kunt voelen. Dat je, dat je, kijk, het verenigingsleven van het verzeilde Nederland van de jaren 50. Dat was van alles op aan te merken. Maar mensen maakten wel deel uit van een groter iets dan alleen zichzelf. Ja. En dat zijn veel mensen kwijt. Mensen missen dat. Plekken waar ze gewoon um, samen kunnen komen. En, en um, nou, zich deel kunnen voelen van iets dat groter is dan zij alleen. Een bezield verband. En dat kan bij jullie dus. Dat wil ik wel heel graag, dat dat gebeurt. Ik, ik, dat, dat kan bij ons, ja dat, ja, dat is wel de bedoeling ervan. Hoe ja. voelt dat clubje eigenlijk dat daarmee bezig is? Dat is een enorm bezield verband waarschijnlijk. Het clubje dat, dat de, de programmering nu nou, vormgeeft? Nee, nou ja, dat het allemaal opgericht heeft en, uh, en voortdurend bij elkaar kwam om te brainstormen over mooie plannen en... Uh... Ja, dat zijn wel mensen die, die allemaal in ieder geval van die oergedachten... dat het mogelijk is om dat zaadje te planten... en dat daar wellicht ooit een boom uitkomt. Die gedachten delen die mensen wel met elkaar. En dat stimuleert ontzettend. Ik wil even iets tegen de luisteraars zeggen... want dit gesprek zit er alweer bijna op. Gaat dat een... zo snel? Dat gaat heel snel, ja. We hebben nog een kleine twee minuutjes. Oh. Dan komt Radio berg Eik van de VPRO. En dan om twee ja. minuten overheen dan is de NCRV weer terug. En dan uh, praat ik altijd met luisteraars. We hebben, ik heb een, een hele korte vraag deze keer. En dat heeft te maken met die mooie naam van jullie, de nieuwe liefde. En de vraag aan de luisteraar is... Wie of wat is uw nieuwste liefde? <lacht> wie of wat is uw nieuwste liefde? Daar ga ik verder even niks over zeggen. Dat kan alles zijn. Het kan natuurlijk een mooie nieuwe telefoon zijn. Hè? Sommige <lacht> ja. mensen zijn dol verliefd op hun telefoon. Ja. Maar het kan ook een persoon zijn. Dus wie of wat is uw nieuwste liefde? 08011, wat wil je zeggen? Of een gebouw. Een gebouw, alles kan. Ja, <laughs> bij jou bijvoorbeeld. 0801121. Uh, en als u wilt mailen kan het naar caseluna@ncrv.nl. Gees Koving, hoe lang denk jij dat je daar gaat werken? Hoe lang blijf je betrokken <laughs> bij deze? <laughs> Totdat het bezield verband gestalte heeft gekregen. Um, nee, maar ik kan je wel je, je vertellen dat... Je bent zelf dat... ook een poët aan het worden, hoor. <laughs> Nee, ik kan wel zeggen dat als je daar rondloopt, en ik kan iedereen van harte uitnodigen om daar goud te komen. Uh, www.denieuweliefde.com, Even sluikreclame. Dan gaat het kietelen. En dan voel je dat je daarbij wil horen en dat je daar ook nog heel lang bij wil horen. Ja. Dus als ik daar zelf nu rondloop, denk ik. Nou, ik zit daar nog wel een heel aantal jaar. Goed. Ik dank je wel voor dit verhaal. Heel veel succes. Ik hoop dat het een enorme prachtige boom wordt. Kom De gauw. hele samenleving. Ja, dat ja. lijkt me leuk. Um, ja, en ik wil dat gebouw zelf ook wel eens zien. Ik heb het nu alleen nog maar op internet en op tv gezien. Goed, Geeske Hoving was de gast in Casaluna. Nogmaals, veel succes. Dank je wel. Ik noem nog even telefoonnummer 0800-1121. Als u wilt bellen over uw nieuwste liefde... en als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. Veel plezier bij Radio berg -Eik, En tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont.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 Het radiostation voor Berg Eik. Radio. -pong. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Peer, even een vraag aan jou. Jij hebt uh, onaangekondigd uh, iemand uitgenodigd in de studio. Ja, ik, dat behoeft enige explicatie. Ja, dat behoeft inderdaad enige explicatie. Want normaal gesproken overleggen wij altijd wie we te gast hebben in de studio. En nu ben je met je eigenwijze kop uh, gewoon iemand mee naar binnen. Ja, maar het was uh, afgelopen weekend. Ja. Ik lag gewoon weer uh, bewusteloos op het hof na, naast de muziekkiosk. Ja, daar heb ik je neergelegd. Ja, en uh, opeens werd, word ik zo zondagavond tegen een uur of negen. Uh, word ik wakker met een soort uh, dreunende koppijn. En ik kijk, ik, ik kijk door mijn ogenharen, want te veel licht kan ik er niet verdragen. Nee. Meestal richting de al twintig jaar leegstaande domineeswoning ja. aan het hof. Ja. Hè, waar, waar toen die laatste protestant, waar we die uitgerookt hebben. En ik denk, nou, krijg nou wat, dacht ik. Ik, ik, ik, ik, ik hoor het mezelf nog denken. Ik denk, peer, krijg nou wat. Krijg nou tieten, dacht jij. Nee, ik, ik dacht, ik krijg nou wat. Oh. Krijg nou wat, dacht ik. Oh, ja. Want ik zag achter... Zo'n uh, stuk gegooid raam, dat dat in zijn hengsels hing te piepen... en met een oude vitrage die naar buiten waait, zag ik opeens licht branden. En toen ben ik daarheen ge gewankeld. Een beetje mijn eigen braaksellucht achter me latend. En toen ben ik eens op de deur gaan bonzen, want ik dacht echt, ik krijg nou wat. En toen werd mij opengedaan door een, een, een, een vrouw. Ja. Een jonge vrouw, duidelijk niet van hier. Nee. Maar wel in zo'n heel zwart pak. Met zo'n wit, uh, rechtopstaande, stijve boord. En toen dacht ik: ja. Krijg nou Tieten? En uh, ze is dus een nieuwe dominee hier. Krijg nou Tieten? Ja. Nee, ik, ja, da, toen ze zei dat ze dominee was, dacht ik: Krijg nou wat? Hier Ach, daar heb je haar. Ja. Sorry, ik ben even doorgestuurd. Nou, uh, hoe is je naam? Uh, ja, ik ben Jeanette Meuleman. En uh, ja, ik heb op een hele wonderbaarlijke manier uh, kennis gemaakt... met de meneer die hier uh, naast mij uh, ja, de boel hier een beetje elkaar praat, heb ik begrepen. En, uh, ja, de naam is uh, Peer van Eersel. We zijn hier Radio Bergijk. En ja. uh, we, we, we, uh, ik heb u uitgenodigd, ja. omdat ik dacht van ja, krijg nou wat? Nou, Weer ik vind een... het ontzettend leuk, want het is natuurlijk best bijzonder... Uh, hier in deze katholieke gemeente Bergijk ja. om hier als uh, protestant-dominee te zitten. En ik vind het heel leuk dat ik er eens het een en ander over mag vertellen... Ik weet niet of u ook vragen heeft of als u uh, iets anders uh, mij wil laten vertellen. Ik bedoel, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, maar in de eerste plaats... Waarom weer bent... eventjes tussendoor? Waarom haal jij hier een protestant... Nou, ik zag het meer als een soort teken. Ik zag het meer als een soort teken. Een soort teken van God. Want ik dacht, als een katholiek op deze afschuwelijke manier zo in zijn eigen vuil en in zijn eigen narigheid bij mij aan de deur klopt, dan kan dat niet anders zijn dan een teken dat ik hier ook katholieken binnen moet halen. En ik vind het ook zo terecht. Want God maakt geen onderscheid. God maakt geen onderscheid tussen mensen. Ik kan het eigenlijk zien. Ik zie deze gemeente als een schip. De kerkraad is eigenlijk een soort schip en we hebben als taak om met de Bijbel als kompas de te bepalen in Bergijk. En dat geldt ook voor u en ook voor u en eigenlijk voor iedereen hier. Krijg nou ook helemaal. Nou ja, dat je jopen. Nee, maar het, het raakte mij meteen, want ze begon, begon dit verhaal tegen mij af te steken in die de donkere tochtende deuropening waar ik mezelf bevuild hebbende. Ja, u zag Daar voor de, best... de deur stond met: Krijg ik nou wat? Nee. En ik kreeg dit verhaal over me heen en ik werd er warm van. Ja, ik, ik zag ook dat het werkte. Want het is zo met zo'n schip. Wat dan, ik zie de gemeente als een schip. Hè? Soms buigt het een beetje naar bakboord. Soms naar stuurboord. Soms valt er wel eens een schaap uit. En in dit geval zag ik u als een schaap. wat van, die, van, van de, de boot van God af was gevallen. Ja, tevallen. het is allemaal goed. Ja. En dan denk ik, ja, natuurlijk. Die, ha die haal ik binnen. Ik, uh, ja. ik, uh, en misschien zijn er ik, uh, wel meer leuke ideeën. Haak even misschien af, Misschien kan je niet ik niet voor de Radio heeft. Berg Eik uh, een hey. wekelijks hey. een praatje hey. maken. Ik, of als je het erg vindt, haak ik even af. Hè? Of gewoon samen een gesprek. Als je die heel erg vindt. Ik kan ook Haak ik even af. Ik kan misschien ook bellen met mensen. Maar ik haak af nu even bellen met mensen die misschien dus problemen hebben. Of mensen die is, uh, Kijk, goed, een al. hart onder dan de riem al gestoken willen hebben. Misschien ik het Toon, hou nou even je bek. Ja, man, ik wil dat gewoon niet hier hebben. Nee, ik, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik zit met open mond te luisteren. Ja, ja doe dat, maar. Dat, ik haak ondertussen eventjes uh, nou, heel misschien rustig kun, af. Kijk nou, even. tieten. En alles erop en eraan een dode Joop uh, slappen. Misschien kunt u gewoon even de stoep op gaan hier en kijken of er ja. mensen zijn die binnen willen komen. En goed, en dan ga gaan ik een frisse neus halen ja. en ga ik echt gesprek volgen. Ja, ik haak af nu. Godverdomme. Nou, dat geeft allemaal niks. Het is helemaal niet erg. Het is ook zo logisch. Sommige mensen zitten zo in de knoop. Ah, u hebt dan toevallig uh, het, het, het, het wonder meegemaakt dat u bij mij binnen bent gekomen. Maar misschien heeft u wel problemen waar ik wat aan kan doen. U, nou. No, no, ik u heb zegt zelf, maar. Ja, Nou ja, ik heb niet, misschien niet direct die problemen... waar ik u in eerste instantie als remedie voor kan gebruiken, maar... Dat, ik vind, dat weet je nooit, Ik vind hoor. het wel... Ja, ergens. Kijk, ik heb natuurlijk een, een blinde haat tegen alles wat niet katholiek is. En, maar ja. dat u zich als een soort uh, d'Arc van de protestanten... hier zich in het hol van de leeuw vestigt... daar heb ik toch wel een soort, ja... Uh, bewondering voor. Nou, maar zo zie ik dat dus helemaal niet. Integendeel. Het is voor mij juist de uitdaging van zo'n dorp is zoveel leuker. Ik had ook in IJsselmuiden kunnen blijven, waar ik vandaan kom. He? Ik heb dan in Kampen gestudeerd, jarenlang als dominee. Ik heb nog wat stages links en rechts gelopen in Gene Muiden geweest. Maar uiteindelijk, die roeping, die kwam maar uit Berge. Heeft u een vriend? Eik. Nee, nog niet. Maar daar heb ik ook nog heel geen tijd voor. Maar u, ik ben, zie er wel naar uit. U bent maar ook uit. niet getrouwd? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Ik ben 29, Dat is misschien al wat Echt? oud, maar ik zie toch wel in dat... mijn vrouw is al negen en een half jaar bij mij weg. U bent alleenstaand. Ik ben alleenstaand. En geeft dat ook nog problemen? Of heeft u zoiets van, nou, het is eigenlijk wel heel prettig. Ik kan doen wat ik wil. Nee, ik, kan ik heb af en ook wel problemen. Drinken. Problemen. En in welke richting gaan die problemen op? Zijn dat, uh, zijn dat problemen in de huishouding? Is het voor u moeilijk om een heel huishouden draaiend het huis ja, en de kinderen? Ja, dat ook. Dat ook. Dat ook. En zijn er kinderen in, in, het, in het spel? Nee, ik zit in de WAO. U zit in de WHO. Oh, en dit is een beetje wat u ernaast doet dan? Dit, zo links... ja? dit is mijn levensvervulling, radio maken. Ja. En wat zou u van mij willen horen? Nou. Ik weet niet of je dat zo 1, 2, 3 aan een dominee kan vragen. Nou, je kan alles proberen natuurlijk, want u moet eigenlijk mij zien als een soort intermediair. Een dus u kunt mij in principe alles vragen. En dan is het maar de vraag of ik het antwoord van God krijg en het daardoor aan u kan doorgeven. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt van nou, ik heb, ik heb problemen in dat huis om alles goed schoon te houden. Ik lig nog nee, wel eens. Ik heb andere problemen. Andere problemen. Zijn het familiale problemen? Heeft u geen nee, contacten met vrienden? Niet echt, niet echt. Is het misschien iets met uw tuin dat u denkt... nou, ik zou wel wat hulp in de tuin kunnen gebruiken? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen hier in Berguik... die ook in de WAO zitten, nee, dat maar ze het... de handjes best kunnen gebruiken. Nee, het is meer binnenshuis. Het is meer binnenshuis. Hebt u huishoudelijke hulp? Uh, is, doet u het allemaal alleen? Nou, dat is het ook niet echt. Het is een beetje lichamelijk. U bent natuurlijk in de WAO dus u bent dan misschien ook niet helemaal in orde. Ik ben wel in orde. Wat zeg je dan nou? Dus daar is verder niks mee aan de hand? Nee, het... het... Is er ook iemand die uw kleren verstelt en wast en zo? Of is hij... Nee, mijn vrouw is negen en een half jaar bij me weg. Ja, dat had u net al eerst zo even... Uh... Dus zijn er wel andere problemen? Bij mij boven, in de slaapkamer. Boven... Is... Maar... Is dat de behang misschien eens leuk? Uh... Ja, dat ook wel een beetje. Maar... Maar... Maar die, hebt... an, die, die andere uh, problemen. Mm. Ja, maar als maar omschrijf eens hoe dan uw slaapkamer eruit ziet. Misschien dat ik dan begrijp wat u bedoelt. Nou. Dan staat ik gewoon een bed en. Uh, uh, nee, goed. De, de, het probleem is uh, voor vandaag in ieder geval weer opgelost. Ik zou zeggen, dominee, heel erg, uh, hartelijk dank voor uw komst hierheen. Heb ik u nu een beetje kunnen helpen? Ja, u heeft mij wel kunnen helpen, ja. Maar is het... Zo, ik ga ja. weer aan. Och, daar is meneer... Ik moet uh, even... Wat zit jij nou met uh, de... Hey, ja, ik begrijp... het. een plek. Oh ja, ik zie... nou zie ik het ook. Ja, dat... ik moet, ik Ach, moet even... Ach, uh, meneer. De dominee heeft mij geholpen mijzelf te helpen. Nou, misschien... Dag, dominee. Zal ik maar gaan, of wat is precies de bedoeling? Misschien met mij uit eten. Nou, dat lijkt mij een heel prettig idee. krijg naar Dat we bijvoorbeeld naar het Griekse restaurant gaan, of misschien naar de Chinees. Of misschien wel naar de... kunnen jullie dat dan samen buiten de uitzending eventjes afspreken, Ik moet even naar de wc. Ik zal u wel even helpen, want ik heb al wat papieren zakdoekjes. Kom maar. Ga ik ondertussen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Tijdje, kun je eventjes zwaar katholieke muziek draaien om de balans te herstellen? Dankjewel. Met mijn ganse jonge hart loof ik nu Jezus naam. Ja, wij prijzen hem te slaan. Zit mijn lieven aan hem afdien ik hem elke dag. Mijn jonge hart geloof ik nu Jezus naam, de open microfoon. De open voor iedere bergekenaar die wat kwijt wil. iedere bergekenaar die wat kwijt wil. Voor iedere berkeigenaar die wat kwijt, de de die wat kwijt wil, ja, goedemiddag. Dit is Vera Roymans voor de open microfoon Te Bergijk. Na mijn laatste oproep aan uh, uh, aangaande, uh, aankomende verkrachters en aanranders in Bergijk en omgeving. Wil ik mijn uh, oprechte excuses aanbieden aan, aan alle mannen in Bergijk en omgeving die uh, geen verkrachters en aanranders uh, zouden zijn. Dus uh, daar heb ik veel reacties op gekregen. En uh, van mijn eigen buurman ook. Uh, die zei. Nou, uh, uh, uh, jij hebt echt wel uh, uh, hele he he he lelijke dingen gezegd over uh, de mannen van Bergijk. Nou, daarvoor mijn oprechte excuses. Want het is echt niet zo, beste vrouwen van Bergijk. Het is echt niet zo. dat als jij een man op straat ziet lopen. dat dat dan gelijk iemand moet zijn die kwaad wil. Het kan natuurlijk wel. Het kan wel. Dus ik zou zeggen bent op uw hoede. En voor al die tips die ik de vorige keer gegeven heb van, uh... kijk hoe ze kijken, lust het goed of ze grinneken, ruik of ze nou ontspijzen of zoiets ruiken. Dus al die tips moeten wel op een of andere manier goed innemen, want het kan natuurlijk, hè, het kan natuurlijk, dat het toch een potentiële aanrander is of het een buurman is, hè? Of, of, of, of, of de melkboer, of, of, of, of wie dan ook. Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen. Dus mijn oprechte excuses voor alle mannen van Bergheik... die geen verkrachter of aanrander zouden zijn. Goed, dit was Vera Hooijmans, coördinatrice van de gemeente Jeugdzorg. En op dit moment bezig met het belangwekkende project Seksueel Geweld... In en uit de relatie. Uh, uh, uh, Excuus. Uh, nou, dat vond ik toch een, een, een, een bemoedigend bericht. Een bemoedigende uh, open microfoon voor deze keer. Uh, Tetje, wil, uh, wil jij deze goed bewaren... zodat we die te pas en te onpas kunnen uitzenden? Dat is misschien wel een uh, hart onder de riem voor uh, de bereikse mannen. Of het nou waar is of niet, dat doen nou even niet de zaken. Maar het is altijd bruikbaar om dat af en toe even uit te zenden. Weet jij, weet jij waar het peer is? Wat zeg je? Met die meulemans mee. Oh, meneer, doet maar. Meneer ziet, uh, ziet iets met tieten en uh, keer, weg is het.